Mark Hokke met het NOS Journaal. In België is een man van 22 opgepakt die eerder de zwaarste straf kreeg... voor de rellen tijdens het Project X-feest in Haren. Dat feest in 2012 was per ongeluk aangekondigd door een meisje via Facebook... waarna duizenden mensen op het feest afkwamen. Bij de rellen die ontstonden gooide de nu 22-jarige man... allerlei voorwerpen naar de mobiele eenheid. Ook hielp hij een auto te kantelen die hij later in brand stak... De man uit Sneek was vier jaar voortvluchtig... en werd bij verstek veroordeeld tot tien maanden cel. België levert hem waarschijnlijk binnenkort uit aan Nederland. De Turkse autoriteiten weten toch niet... of de zelfmoordaanslag in Gaziantep zaterdag gepleegd is door een kind. President Erdogan zei gisteren dat een kind van een jaar of dertien... verantwoordelijk was voor het bloedbad. Maar daar komen de autoriteiten nu van terug. De Turkse premier Yildirim zegt nu dat de veiligheidsdiensten... nog steeds proberen te achterhalen wie er achter de aanslag zit... Volgens hem hebben de autoriteiten nog geen aanwijzing over de dader gevonden... en is het dus niet duidelijk of het om een kind of een volwassene gaat. Het dodental van de aanslag in Gaziantep is opgelopen tot 54. De Franse oud-president Sarkozy schrijft op Facebook... dat hij volgend jaar wil meedoen aan de presidentsverkiezingen. Verwacht wordt dat hij in zijn campagne zal pleiten voor strenge eisen aan migranten... en dat hij een groot thema zal maken van veiligheid... De conservatief Sarkozy neemt het eerst in de voorverkiezingen op... tegen andere partijleden, onder wie oud-premier Alain Juppé. Verdachte motorclubs komen steeds vaker bijeen in huiskamers van leden. Dat zegt burgemeester Henk-Jan Meijer van Zwolle... en voorzitter van het landelijk burgemeestersoverleg tegen NRC Handelsblad. De afgelopen twee jaar zijn door de aanpak van motorclubs 43 clubhuizen gesloten of is de aanvraag tot vestiging geblokkeerd. Het weer vanuit het zuiden klaart het geleidelijk op. In het noorden wordt het pas later droog. Morgen eerst in het noorden nog wolkenvelden. Verder is het vrij zonnig en meest droog. De temperatuur stijgt naar 25 tot 28 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... Zin in Zandvoort. Zandvoort? ...is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Cinema. Hey ja, hartelijk welkom bij Tweede Uur van ZFM Cinema. Mijn naam is Alko B en wij gaan filmmuziek draaien. De beste, de mooiste, de meest ontroerende, de meest romantische. Nou, noem het allemaal maar op. Eigenlijk zal ik van harte aanbevelen om te blijven luisteren. Want de soundtrack van Peter Peter Dragan staat op de rol. Splinternieuw. Maar daarnaast ook nog muziek van Go uh, The Ghost of Girlfriend Past. I'm a Legend. Kingpin. An Englishman who went up a hill and came down a mountain. Touch of Evil. Cotton Club. Nou, nah. dat wordt mooi. Natuurlijk, elke tweede uur altijd een hit die in de film gebruikt is. En ik kwam deze week een lijst tegen. Dat was een grappig lijstje. Dat, daar werden tien filmnummers genoemd. Althans, muziekstukken, goede muziekstukken. Waarvan ze zeiden, gebruik die alsjeblieft niet meer in films. Want daar zijn al zoveel films van gebruikt. Uh, bijvoorbeeld The Clash. Uh, London Calling. Nou, ik, ik, ik, uh, What a Girl Wants. Billy Elliot. Die Another Day. Nou, Tich films waar dat nummer in gebruikt is. Dus bij deze nog een keer... de Clash London Calling. Mooi nummer. Maar niet binnen in het film gebruiken. has bitten the dust London's Galaxy. See, we ain't got no swing Except for the rain And the crunch of pain. The ice is coming The sun's zooming in Meltdown expected The wheat is going Engine's stop on it But I have no fear Cause London is drowning And I live by the river To the imitation zone.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 I'm running, the wheat is going a nuclear error But I have no fear, cause London is drowning out ik vind het eigenlijk wel een leuk idee om uh, de komende weken van dat die tien uh, nummers te draaien en uh, te zeggen, alsjeblieft niet meer in een film gebruiken. Dan moet ik zeggen van London Calling, daar kan ik me twee films van herinneren die... Uh ik gezien heb. En de ene was Billy Elliot... ...dat vanaf vanavond die jongen die in dat mijnwerkersstadje woont... ...en eigenlijk meer van dansen dan van boksen houdt... ...dan, dan vind ik de beelden wel indringend... ...want dan wordt dit nummer gedraaid als zijn broer... ...die, een staak, die mijnwerkers staken... ...en die broer die is een stakingsbreker... ...die wordt op een gegeven moment achterna gezeten... ...door het leger het Engelse leger... ...en dan, dan vlucht hij zo tussen de, de was die hangt... ...en dat zijn mooie beelden... ...en dan draait het nummer London Calling... En What a Girl Wants, dan is het de bekende formule. Als een Amerikaan in Londen arriveert, dan zie je de beelden van de tower. Eh, nou, Noem al die toeristische dingen maar op. En dan laten ze ook die muziek horen van Londen. Dat vond ik minder geplaatst. Maar goed, volgende week doen we een ander nummertje van die eh, top 10. Dan kom ik bij een film die van de week ook op televisie is. En die is vrijdag 26 augustus. Ghosts of Girlfriends Past. Ik begin met wat muziek eruit te draaien. Het, de openingsmuziek. van Zandvoort. Ja, je luistert naar CFM Cinema. En we hebben het over de soundtrack van Ghost of Girlfriend's Past. Uh, een film met in de hoofdrol Matthew McConaughey, uh, Jennifer Cartner en Emma Stone. Uh, Connor is een succesvolle fotograaf die er vrijwel dagelijks een nieuwe scharrel op nahoudt. En het aanstaande huwelijk van zijn broer grote onzin vindt. Zo'n losbol gaat in een romantische Hollywood-comedie... uiteraard niet vrij uit. En dus wordt Corner die nacht voor de bruiloft bezocht... door de verschijning van drie ex-vriendinnen. Die hem op andere ideeën proberen te brengen. De Christmas Carol-formule werkt aardig. Al blijven de grappen en de plotverlingen zeer voorspelbaar. Maar uh, Michael Douglas steelt de show als Corner's gladde oom... van wie hij zijn versiertrucs leerde. Dus leuk film om te kijken. Ontspanningsfilm, romantiek en humor. Ghost of Girlfriend Past. Ik doe nog een nummertje eruit. Jennifer en Connor in the Snow. Muziek Rolf Kent. Dat was er de afgelopen zaterdag een film die heette I'm a Legend. Daar zit uh, mooie muziek in, vond ik ook. Uh, dat is het nummer van, uh, even kijken, James Newton. Howard natuurlijk. I'm a Legend. Uh, Aftiteling. Filmmuziek, zoals filmmuziek bedoeld is, James Newton Howard, I'm a Legend. Mooie soundtrack, ik doe maar één nummertje, want er is te veel, te veel. Ik kondigde het eerste uur al aan, uh, we hebben de muziek van de Peter en de Draak. En uh, dat is mooie muziek en ik ga gewoon wat nummertjes uit draaien. De muziek is gecomponeerd door uh, Daniel Hart, een Amerikaan dacht ik. Uh, Eerst nummer ik draai. Are You Gonna Eat Me? Dat is trouwens een remake van een Disney film. In 1977 heeft hij ook al een, uh, een film gemaakt van Peter en de Draak. Muziek wordt gespeeld door een orkest met 94 mensen. Dat is wel een grote verschil. met die vorige film. Die film uit 1977. Daar is muziek van gecomponeerd door Irving Kostal. Totaal andere muziek. Is een mooie muziek. Mooi soundtrack. En 5 oktober komt de film uit in Nederland. Ik draag gewoon een paar nummers. Brown Bunny. Daniel Hart, the bravest boy I've ever met. Ja, tegenwoordig zitten in al die films, zeker die Disney films, altijd een, uh, een popzong verwerkt. En dat is deze keer Something Wild. Lindsay String. Komt ie. You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 stronger than you know. is you home Vinci Sterling, uh, de, met dit nummer. En dat zal wel weer een hitje worden, denk ik. Want dat is natuurlijk toch wel... Dat, zit, dat was van Alice to the Looking Glass, met Pink, Just the Fire, of zoiets heet dat. En dit heeft natuurlijk ook wel hitpotenties. Het ligt lekker in het gehoor. En eens even kijken wat we nog meer op de rol hebben staan. Oh ja, Kingpin is op de televisie. Dat is een film over Bolen. Dat is op zich wel een grappige film. Dus even kijken welk nummertje we eruit pakken. Kingpin. Ik heb tot Röntgen staan. I saw the light of Freddie Johnston. The perfect, this perfect world. Laten we die laatste me nemen. This perfect world. Mm -hmm. 20 augustus op televisie. Uh, met in hoofdrol Woody Harrelson, Randy Quaid... Bill Murray. Het is een... Uh, een, een, een, een com comedy over de kunst... van het bowlen. Harrelson speelt een aan lagerwal geraakte kampioen... die een getalenteerde Amy's... losweek van de boerderij om geld te verdienen... in het circuit. Bill Murray maakt als strijterende tegenspeler. Ja, grappig film. Heb je nog nooit gezien. Kijk er dus. En onder andere... dit nummertje van Todd Rungan zit er ook nog in. Ja, maar we hadden beloofd om wat meer romantische muziek te draaien. Dus die ga ik niet helemaal draaien. Ik kom dan bij een film met de muziek van Steven Engelman. Dat is deze. film met een hele mooie soundtrack. De film heet The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain en die is aanstaande vrijdag 26 augustus om half twaalf op België 1. Het verhaal, het gaat over een, het is een comedy waarin twee Britse cartografen van her Majesty Ordinancy Survey Office in 1917 het kleine dorpje Finengarve in het zuiden van Wales bezoeken om daar de hoogte van de eerste berg van Wales te meten. Uit onderzoek blijkt dat de berg eigenlijk een heuvel is tot woede en ongeloof van de bewoners. Om ervoor te zorgen dat hun dorp niet van de kaart verdwijnt, transformeren ze de bewoners de heuvel tot een berg. Mooie muziek van Steven Endelman. Johnny's Triumph. Ritme van Zandvoort. Ja, we doen er nog één uit deze mooie soundtrack van Steven en woman. En dat is the Lovers of the Mountain. allemaal uit de soundtrack. The Englishman who went up a hill, but came down a mountain. Uh, we draaien tegenwoordig altijd ook nog een, een, een eentje uit de oude doos. En daar heb ik gekozen voor Touch of Evil. Amerikaanse film noir uit 1958. En is een van de laatste voorbeelden uit de klassieke film noir periode tussen 1940 en eind jaren 50. De muziek is Ali Mancini. En ik twee, even kijken welke ik Pak, ik doe er twee nummertjes uit. Ik doe Reflection eerst. allemaal uit Touch of Evil, een film geregisseerd door Orson Welles. De hele film speelt zich af binnen een tijdspanne van 24 uur. Het verhaal begint s'nachts en loopt verder gedurende de dag... en eindigt de daaropvolgende volgende nacht. Een bijzondere kunstgreep die Orson Welles toepast... is het koppelen van een muzieksoort aan elk apart personage. Zodat wanneer de muziek weer klinkt... de toeschouwer meteen weet wie in de scène optreedt. Zo krijgt Marlene Dietrich die een rol speelt als Bordelhoudster bijvoorbeeld in jengende Pianola... Te horen. Uh, ik doe er nog eentje uit deze uh, oude film: film waar uh, Rock Me to Sleep. Naar CFM Cinema en we draaien filmmuziek. Dit was Touch of Evil, film 1958, geregisseerd door Orson Welles, de muziek van Die Machini. We hebben nog een oudje: The Cotton Club. We zijn toch een beetje bij het jazz-gedeelte. Dus The Cotton Club. Dus even kijken wat we daar. Daar is de muziek van bewerkt door John Barry, uh, The Mooch. De Cotton Club 1984, film van Francis Ford Coppola. Met in de hoofdrol Richard Gere, Diane Lane En Nicolas Cage, Harlem 1928. Dixie en cornetspeler Red Schultz, een onderwereldbaron van een moordpoging. Ten tijde van de bendeoorlog tussen Schultz en de eigenaar van de jazzclub, de Cotton Club, gebruikt Dixie de bescherming van Schultz. Hij heeft genoeg van al het geweld en besluit zijn eigen weg te gaan richting Hollywood. Aardige film, mooie muziek. Ze uh, bewerkt door John Barry. En dit is ook een mooie, ook uit de film waar. Uh, een Philip Marlowe film. Farewell my lovely. Deze klank hoort. En dan kan je je voorstellen dat ik in een van de clubs zit met een glaasje whisky. En uh, dat is zo'n saxofoonspeler die zo'n melodie speelt. Uh, perfect. David Shire. Farewell, my lovely. Uh, het is bijna weer tijd voor het laatste nummer zie ik. En dat doe ik maar een hele bekende. Het Love Team van Spartacus. Ook wel, wel bekend uit de Onidian Line. twee uurtjes zijn weer om. Je hebt geluisterd naar CFM Cinema. Mijn naam is Alko B. We hebben weer muziek gedraaid van allerlei soorten. Klassiek. Pop. Western muziek. En natuurlijk jazz deze keer. Ik vond zelf de cd van uh, uh, Peach Dragon aardig. Maar ook Touch of Evil, het prachtige, prachtige zouten. Ik hoop dat je het de moeite waard vond. Ik hoop dat je er volgende week weer bij bent. En ja, het worden mooie dagen. Dus misschien weinig films. Maar af en toe misschien iets opnemen. Ik wens je een hele mooie week. En voor zo direct als je gaat slapen. Sleep wel Mooie dromen. En morgen gezond weer op. Uh, see you next week. Dezelfde tijd, dezelfde zender. CFM.